Dit alles kan je helpen om jezelf beter op de online kaart te plaatsen... waardoor je als bedrijf meer business kunt doen. Als persoon kun je met de diverse tips aan de slag... om bijvoorbeeld je online reputatie als timmerman, bartender, sleutelsmid, pianotechnicus of wat dan ook te verbeteren. Vandaag blik ik eerst terug op een tweetal tests van Google... die afgelopen week duidelijk opvielen en aandacht kregen op internet. Dan is afgelopen week WordPress 3.7 echt uitgekomen... en www.reputatiecoaching.nl als mede een paar andere websites... Draai je nu sinds een paar dagen op deze nieuwste versie? De backup perikelen zijn opgelost, maar ik zag zojuist weer een nieuw probleem dat ik moet oplossen. Apple heeft haar OS X Mavericks gereleased en ook daar heb ik nieuws over. Wist je trouwens dat de populariteit van podcasts nog steeds toeneemt? Verder kwam ik een leuke infographic tegen die antwoord geeft op de vraag waarom reputatie management nodig heeft. Al deze onderwerpen en meer komen aan bod in deze 48ste Reputatie Coaching Podcast. Dus blijf luisteren als er iets bij zit wat je aanspreekt of druk nu anders op de stopknop. Mocht je op de stopknop drukken, laat me dan onderaan de transcriptie van deze podcast weten waarom je niet verder wilde luisteren. Daar kan ik dan weer van leren en zo kan ik het nieuws wat ik voor je selecteer dan nog beter afstemmen op de wensen van degene voor wie het is bedoeld, namelijk voor jou. Vorige podcast had ik het over BackWP Up en dat ik had geconstateerd dat er problemen mee waren, althans met mijn instellingen. Inmiddels zijn die problemen opgelost. Afgelopen week is elke nacht een backup gemaakt van de database die wordt gebruikt voor deze website. En gisternacht is keurig de backup gemaakt van de hele website. Al deze backups landen goed in de Dropbox folder waar ik mijn backups bewaar. Potverdik me. Dan denk je podcast 26 het probleem met iTunes voorlopig te hebben opgelost. Maar dan is het inderdaad voorlopig. Ik controleer niet elke week of de podcast in iTunes staat, want dat ging sinds die podcast gewoon weer goed. Maar bij het samenstellen van deze podcast keek ik weer eens naar de gegevens zoals die in iTunes stonden. En wederom constateerde ik een probleem. Het bleek dat podcast 40 de laatste podcast was die in iTunes stond, maar dus ook in de algemene RSS podcast feed. Dit had dus tot gevolg dat niet alleen de lijst met podcasts in iTunes niet meer werd geactualiseerd, maar ook die in Stitcher. En tot overmaat van ramp kregen ook de mensen die zich rechtstreeks op de podcast RSS feed, feeds.reputatiecoaching.nl, slash, Reputatie Coaching Podcast, hebben geabonneerd, geen updates meer vanaf 1 september. Dan te bedenken dat dit alweer de laatste podcast van oktober is. Ook dit is weer typisch zo'n oeps momentje. Dan realiseer je je eens te meer dat je niet alleen vrijwel dagelijks het up zijn van je site, de performance van je site, de statistieken, maar ook de backups en het volledige publicatietraject van begin tot het einde in de gaten moet houden. Ik dacht toch ooit te hebben ingesteld dat alleen de samenvattingen van elke podcast in de rss feed zouden worden opgenomen. Maar nu blijkt dat de Blueberry PowerPress plugin die ik gebruik voor het maken van de iTunes compatible RSS feeds veel langere teksten gebruikt waardoor een bepaalde grens wordt overschreden. Deze worden dan aan Feedburner aangeboden waar het probleem ontstaat. Om in elk geval tijdelijk van het probleem af te zijn heb ik het nu maar even zo ingesteld dat de 30 meest recente podcasts worden vertoond in de RSS feed. Dit is ongewenst want ik wil natuurlijk het liefst alle podcast afleveringen via de RSS feed aanbieden dus ga ik in de tussentijd op zoek naar een structurele oplossing. Toen ik meteen maar zocht naar een structurele oplossing, las ik ook de mogelijkheid om je podcast bijvoorbeeld bij 50 of 100 te splitsen in één RSS feed. Maar dat zie ik toch niet zo zitten. Volgens mij komt dat de gebruikerservaring niet ten goede. En in plaats van feedburner te gebruiken voor het aanbieden van de podcast feed aan iTunes, heb ik ook wel eens gehoord dat mensen met Feedblitz werken. Een snelle zoektocht met ter termen als Feedblitz 512k limit gaf als eerste pagina de website van Feedblitz waar bovenaan de volgende tekst stond. When feeds get large, larger than 512 kilobyte, de FeedBlitz RSS service intelligently truncates your feed zodat so your subscribers keep getting updates, as opposed to simply not serving your feed at all, which is what happens with you know who. Ook vond ik snel de verwijzing naar een document van FeedBlitz waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je kunt overstappen van FeedBurner naar FeedBlitz. Voor zover ik het kan zien is FeedBlitz wel een betaalde dienst, maar goed, als het werkt heb ik er geen problemen mee om er een marginaal bedragje per maand voor te betalen. Zoals je wellicht weet voert Google doorlopend testen uit... waarbij ze subtiele wijzigingen in hun diensten en producten aanbrengen... de resultaten meten en vervolgens op basis daarvan de test beëindigen... of de aanpassingen daadwerkelijk doorvoeren. Het bedrijf test dus niet continu veranderingen in alleen maar haar zoekalgoritmes... maar ook in de andere diensten. Afgelopen week vielen twee wijzigingen heel duidelijk op. De eerste grote wijziging die zo'n twee dagen te zien was... waarna die weer werd uitgeschakeld was een vernieuwde layout van de gegevens op de overpagina op Google+. Daar leek het alsof Google de data vertoonde in een volgorde die veranderde per apparaat waarmee je de overpagina bekeek. Echter, deze wijziging was binnen twee dagen weer verdwenen en dus niet meer te reproduceren. In het artikel waar ik in de transcriptie van deze podcast naar link, kun je de screenshots van deze aangepaste layouts bekijken. Overigens, je vindt de volledige transcriptie van deze podcast op De-reputatiecoaching.nl/48. De tweede aanpassing die inmiddels al wel een paar dagen uit is, is de lettergrootte van de lokale zoekresultaten. Google gebruikt nu een kleiner lettertype voor de lokale zoekresultaten dan voor de organische zoekresultaten. Eerst was dit andersom. Een andere aanpassing die ze tegelijkertijd hebben meegenomen is dat ze nu ook meer organische resultaten op de eerste pagina vertonen. Dus de pagina wordt langer. En een experiment wat Google op dit moment in de Verenigde Staten uitvoert, waar nogal het ophef over is, zijn de paginabrede advertenties die bij een goede 30 merknamen worden vertoond als daarop wordt gezocht. In de screenshot in de show notes zie je de paginabrede banner die wordt getoond bij de zoekterm Southwest Airlines. In de podcast van vorige week kondigde ik het al aan dat WordPress 3.7 hoogstwaarschijnlijk afgelopen week zou verschijnen. En inderdaad, sinds 24 oktober is WordPress versie 3.7 officieel te downloaden. De naam voor deze versie van WordPress is Basie, naar de gedenkwaardige Count Basie. De belangrijkste wijziging in WordPress 3.7 is wel dat dit immens populaire blogging- en contentmanagementplatform zichzelf nu automatisch actueel houdt. Dus als er kleine wijzigingen of belangrijke beveiligingsverbeteringen zijn, dan worden die meteen gedownload en geïnstalleerd. Hierdoor bespaar je tijd, zeker als je meerdere WordPress-sites onderhoudt. Ook lopen je websites minder risico om gehackt te worden, doordat ze wellicht achterlopen met een aantal updates. De tweede aanpassing in WordPress 3.7 is dat het beter kan beoordelen... of de door jou gekozen wachtwoorden wel veilig genoeg zijn. De laatste grote change is dat de support voor lokale versies... in andere talen dan het Engels is verbeterd. De Apple community keek ook al lange tijd rijkalsend uit... naar de nieuwste versie van het Apple-besturingssysteem Mac OS X. De nieuwe versie die afgelopen week uitkwam heet OS X Mavericks met CK. Wat voor lokale SEO leuk is om te weten is dat in deze versie van Mac OS X nu ook een kaartenapplicatie zit... die er grotendeels hetzelfde uitziet als de kaartenapp op iOS. Als gevolg hiervan wordt in deze app dan ook de data van Yelp gebruikt. Als jouw bedrijf op Yelp is aangemeld, kan het dus ook worden gevonden op Apple Desktops en Laptops... die deze nieuwste versie van het besturingssysteem hebben. En zoals ik al eens eerder heb verteld, als je meer reviews hebt voor je bedrijf dan je collega's in de buurt... wordt jouw bedrijf als eerste getoond... In de show notes van deze podcast heb ik een paar screenshots opgenomen om je te laten zien hoe de applicatie de gegevens toont en hoe je bedrijf wordt vertoond als je reviews hebt. Daar laat ik de kaart zien en de fences met respectievelijk de bedrijfsinformatie, de recensies en de foto's. Verder kun je locaties ook naar je iOS apparaten zoals iPhone, iPad en iPod sturen en delen op de sociale media. Wat je hieruit kunt leren is dat jouw bedrijfsvermelding nu toch echt niet meer op je help mag ontbreken als je hem nog niet hebt toegevoegd. Ik heb nog niet getest hoe goed de navigatie van de Apple kaarten app is, omdat ik normaliter daarvoor op mijn iPhone de app Navigon gebruik. Ondanks de opkomst van het nieuwe werken, waarbij meer vanuit andere locaties dan het kantoor wordt gewerkt, wordt er nog veel kriskras door Nederland gependeld tussen huis, kantoor, werkplek, klanten en andere locaties. Dit veroorzaakt nog steeds opstoppingen, files en andere vertragingen. Ook het openbaar vervoer heeft dikwijls te kampen met vertragingen. Zeker nu de winter voor de deur staat zullen de berichten over bladeren op de treinrails etc. wel weer de voorpagina's van de landelijke dagbladen halen. In 2010 was de Nederlander in gemiddeld 28 minuten met de auto op zijn werk. Dat kostte toen per dag dus bijna een uur. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau was dit in 2011 al gemiddeld anderhalf uur per dag voor autorijders. Mensen die de trein gebruiken zijn per dag al bijna twee uur en een kwartier reistijd kwijt. Ik heb het toch grondig onderzocht, maar ik kon geen actuelere statistieken vinden, maar dat maakt op zich voor de rest van dit topic ook niet echt uit. Ik kan je absolute reistijd niet verkorten, maar wel je relatieve reistijd. Maar wat ik maar wil zeggen is dat je de tijd dat je onderweg bent anders kunt gaan beleven als je eens naar iets anders gaat luisteren dan alleen naar de bekende liedjes op de radio, je iPod, je smartphone of naar de vaak weinig inspirerende radiotalkshows. Tegenwoordig hebben de meeste mensen smartphones en zijn moderne autoradio's ook nog eens voorzien van bluetooth. Op zich is dat het ideale uitgangspunt om eens andere content tot je te nemen als je onderweg bent. Je zou eens kunnen overwegen je op één of meer podcasts te abonneren. Er zijn namelijk tienduizenden podcasts in alle talen... en over vrijwel alle mogelijke onderwerpen die je maar kunt verzinnen. En mocht je een onderwerp kunnen verzinnen waarover geen podcast te vinden is... dan ligt daar voor jou dus een kans om daar een podcast over te beginnen. Mocht je denken dat podcasts uit zijn, dan heb je het toch echt mis. Het is namelijk ook niet voor niets dat Apple juni 2012, dus vorig jaar... Een specifieke podcasts-app voor de iOS-devices uitbracht. Het feit dat Apple een dedicated app uitbrengt voor podcasts, wil wel zeggen dat zij er toekomst in zien. Anders zouden ze daar geen energie in stoppen. En een goede twee maanden geleden liet Apple weten dat er meer dan 1 miljard podcasts waren gedownload. 1 miljard! Een andere statistiek. 29% van de Amerikanen hebben wel eens naar een podcast geluisterd. Terwijl slechts 10% van de Amerikanen een Twitter-account heeft. Dus podcasts zijn nog steeds immens populair om content te consumeren, vooral als je niet in staat bent om tegelijkertijd andere dingen te doen. Kijk, in de trein kun je nog eens een film bekijken, maar dat raad ik je in een auto toch echt af. Daarom zijn podcasts zo ideaal voor autorijders. Je kunt namelijk prima naar een podcast luisteren terwijl je auto rijdt. Ook kun je naar podcasts luisteren terwijl je aan het joggen bent, mountainbike of een hond uitlaat. Als je al een abonnee bent van de reputatiecoaching Podcast, abonneer dan ook eens op een aantal andere podcasts. Binnenkort zal ik een blogpost maken met daarin de podcasts waar ik mij op heb geabonneerd. Ik hoop dat jij dan ook een heel andere beleving krijgt van je reistijd, die je dan mogelijk, net als ik, soms zelfs als te kort ervaart, omdat de podcast waar je naar aan het luisteren bent nog niet is afgelopen. Als afsluiting over de populariteit van podcasts heb ik de volgende zes redenen voor je waarom steeds meer mensen naar podcasts gaan luisteren. Je kunt podcasts vinden over vrijwel elk onderwerp. Doordat de productie van een podcast laagdrempelig is, zijn podcasters juist in staat voor kleine doelgroepen een podcast te maken. Het enige wat er voor nodig is, is iemand met een passie en wat handigheid met computers en apparatuur. Je kunt podcasts beluisteren wanneer je maar wilt. In tegenstelling tot de radio hoef je niet te luisteren wanneer een uitzending plaatsvindt. Het mooie aan een podcast is juist dat je naar kunt luisteren wanneer het jou uitkomt. Ook dat is iets echt van deze tijd, volledig on demand. Je hoeft geen uitzending te missen. Dankzij RSS-fiets, als ze werken, kun je je podcasts abonneren en elke uitzending zelfs automatisch downloaden. Of je kunt op zijn minst een notificatie ontvangen als er een nieuwe show klaar staat. Mocht je door drukte achterlopen, dan is er geen man overboord. Je kunt tenslotte luisteren wanneer jij dat wilt. Je voelt je betrokken bij een podcaster. Doordat je 10 minuten, 20 minuten, een half uur of nog langer naar iemand luistert, voel je je meer betrokken bij een podcaster. Ik krijg zelf ook meer en meer leuke en persoonlijke reacties van mensen die naar de podcast luisteren. En ik zei het al, je kunt naar podcast luisteren terwijl je iets anders doet. De tijd die je anders vrijwel nutteloos doorbrengt kun je nu opeens effectief maken. Zelfs als je traint op de sportschool, in een rij voor de kassen staat te wachten, achterin een file aansluit, het gras maait of aan het stofzuigen bent. En je kunt shows gemakkelijk delen met vrienden en collega's. Een radio-uitzending kun je niet gemakkelijk 1, 2, 3 delen. De content van een radioshow die niet wordt gepubliceerd als podcast is na de uitzending in figuurlijke zin verdampt. Een podcast aan de andere kant kun je door middel van het doorsturen van een linkje snel en eenvoudig delen. Laat het me trouwens gerust weten als je leuke, leerzame of anderszins interessante podcasts hebt gevonden. Reageer onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl Waarom heeft reputatie management nodig? Als je dit de eerste keer hoort of leest kan ik me voorstellen dat je je afvraagt of de zin wel klopt. Maar is er management van je reputatie nodig? Moet je je reputatie nu werkelijk in de gaten houden, ook als pitter of groenteboer om de hoek? Jazeker, in deze tijd moet je zelfs als individu ook af en toe eens zoeken op internet wat voor informatie er over jou naar boven komt als je je naam intypt. Een tijdje geleden had ik een leuke presentatie bij Ordina voor een aantal ICT'ers, waarbij ik heb verteld hoe je de online reputatie van ICT'ers kunt verbeteren. Maar dat ging over echte verbeteracties. Goed reputatiemanagement begint natuurlijk met het monitoren van je reputatie, oftewel het in de gaten houden en eventueel meten. Afgelopen week kwam ik de infographic tegen die ik in de transcriptie van de podcast heb opgenomen. Deze infographic begint met het vermelden dat individuen, bedrijven en organisaties 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn overgeleverd aan de meningen die in de online media worden geuit. Negatief nieuws, slechte reviews of zelfs leugens kunnen elk moment online worden gepost en wereldwijd worden verspreid en onder de aandacht gebracht. Dat is de wereld waarin wij heden ten dagen leven. Wat statistieken waarom reputatiemanagement ook jouw aandacht nodig heeft. 80% van de volwassenen is bereid om op basis van aanbevelingen van vrienden en familie de aanschaf van een product of dienst te overwegen. 78% van de recruiters gebruiken zoekmachines om kandidaten te screenen en zo'n 35% heeft wel eens kandidaten op basis van de gevonden informatie van de lijst geschrapt. 87% van de mensen vindt dat de reputatie van een CEO... een belangrijk component is voor de reputatie van het bedrijf. 90% van de consumenten vertrouwt reviews en aanbevelingen van anderen. 83% van de bedrijven krijgen binnen vijf jaar te maken... met een serieuze reputatiecrisis... waardoor hun aandelenkoers ergens tussen de 20 en 30% zal dalen. Dus mensen zoeken ook actief online informatie en bevindingen... over de bedrijven en diensten voordat ze een besluit nemen iets aan te schaffen. Ik heb nog meer statistieken voor je om je hopelijk te overtuigen dat reputatiemanagement echt belangrijk is voor je bedrijf. 70% van de consumenten raadpleegt online reviews en beoordelingen voordat ze overgaan tot aanschaf. Verkeer naar de top 10 review sites groeide vorig jaar met meer dan 150%. 97% van de mensen die een aanschaf deed op basis van een online review ervoor dit review als correct. 51% van de consumenten gebruikt internet voordat ze zelfs ook maar iets kopen in een winkel. En 75% van de mensen denkt dat bedrijven niet de waarheid vertellen in advertenties. Vaak worden we meer geschaad door de dingen die we niet weten dan door de feiten die we wel weten. Dat geldt ook voor je online reputatie. Als je niet weet wat mensen over je zeggen en schrijven, dan loop je potentieel een groot gevaar. Want negatieve reviews en slechte berichten online blijven je bedrijf lange tijd achtervolgen. Dit soort berichten heeft echt een negatief effect op je reputatie en imago. Moet je eens voorstellen dat er slecht nieuws over je bedrijf bovenaan scoort in Google, terwijl jij er niet van op de hoogte bent. Maar ook oude berichten over je bedrijf die dieper verscholen liggen in de gevrochten van Google, Bing en andere zoekmachines, kunnen een negatief effect hebben op je reputatie. Wat kun je er dan aan doen, vraag je je af. Je kunt vaak al met heel simpele middelen de eerste preventieve maatregelen treffen. Ik heb je in podcast 19, 42 en 44 verteld over Google Alerts, een gratis dienst van Google, waarbij je automatisch een mailtje krijgt als door jou opgegeven trefwoorden opduiken in de zoekresultaten van werelds grootste zoekmachine. Als er eenmaal slecht nieuws over je bedrijf of over jou als individu staat vermeld, kun je ook door middel van goede, unieke en relevante content proberen de negatieve content te overstemmen of in de zoekresultaten naar beneden te drukken. Ook moet je op de grote review sites accounts hebben, zodat je een berichtje krijgt als er een review wordt gepost. Dan kun je ook meteen reageren. En denk daarom, reageer ook op positieve reviews. Dat doet de reviewer goed omdat hij of zij dan weet dat zijn of haar mening is gelezen en wordt gewaardeerd. Een andere mogelijkheid is dat je webmasters of Google vraagt content offline te nemen... als het overduidelijk is dat ze zijn bedoeld om jou of je bedrijf in een kwaad daglicht te stellen. Je kunt natuurlijk ook een bedrijf inhuren voor het monitoren en eventueel managen van je online reputatie. In podcast 18 had ik geen Bauma in de show van Web Webmonitoring. Als je meer wilt weten over het monitoren van je online reputatie, raad ik je aan nog eens naar dat interview te luisteren of contact te nemen met G. Bauma. Op dit moment ben ik zelf bezig een simpel reputatie monitoringsysteem op te bouwen op basis van gratis tools die je online kunt vinden. Zodra dit wat concreter wordt zal ik het met je delen. Maar eerst moet ik toch echt even aan de slag met Feedblitz om mijn actuele probleem met feedburner opgelost te krijgen. Want ik vind het echt onwenselijk dat je nu slechts de 30 meest recente podcasts te zien krijgt en niet alle podcasts die ik inmiddels al heb gepubliceerd.